Oud-minister Bram Stemerdink, die kreeg er een. En hoe hij alle perikelen in Den Haag volgt... en hoe hij terugkijkt op de tijd van Den Uil en Kok, we gaan het straks horen. Maar we beginnen met het laatste nieuws over de mogelijke boycott... door het demissionaire kabinet van het EK in Oekraïne. Als de rechtsgang in Oekraïne voor de gevangenen daar... en in het bijzonder ook mevrouw Timoshenko niet zichtbaar verbetert... dan moet u erop rekenen dat leden van de regering en het Koninklijk Huis... wedstrijden in uh, Oekraïne niet zullen bezoeken. Ja, het is duidelijk. Hè? Rosenthal, want die hoorden we. En zijn collega's die maken zich zorgen over Julia Timoshenko. Zij zit momenteel een celstraf van zeven jaar uit... wegens machtsmisbruik. Ze is uh, oud-premier en ook initiatiefneemster... van de Oranje Revolutie in Oekraïne. Nou, mijn eerste gast van vanavond maakte de Oranje Revolutie van heel dichtbij mee... want ze woonde in Kiev, in Oekraïne, tussen 2004 en 2008. Goedenavond, Josja Zijlstra. Goedenavond. Ja, u werkte daar toen voor de Telegraaf Media Groep. Mm -hmm. En ik heb begrepen dat u vanavond een afspraak heeft... en ook al heeft gesproken met ze, met de Amerikanen die daar nu nog wonen... Ja. die u ook kent uit mm -hmm. uw tijd daar in, in Kiev. Ja. Dus zij weten hoe de reacties zijn daar op ja. de ophef hier in Europa. ja. Wat zeggen ze? Um, in, in principe zeggen ze zeer overtrokken. Um, en en uh, ook niet helemaal terecht. De reacties hier in Nederland vinden ze overtrokken. Ja. Oh ja? <laughs> ja, omdat Timoshenko uh, is een, een politica die precies ter wegen weet in Oekraïne. Ja. En uh, uh, daar draai je niet mee als je niet onderdeel bent van het systeem. Dus um, zij heeft een, een hele dure PR-bureau uh, uit Amerika in de arm genomen al, al jaren geleden. Dus ze weet precies hoe ze dit spel moet spelen. En um, in Oekraïne is niemand onder de indruk hiervan. Nee, want wij kennen haar als die, die vrouw met die hele strakke blonde vlecht bovenop haar hoofd. Ja. Uh, ze is schatrijk geworden hè, toen met die gasdeals met Rusland in de jaren negentig. Ja. Inmiddels zit ze... Vast, wegens machtsmisbruik. Uh -huh. En ze zou gemarteld worden. Maar daar is niemand van onder de indruk. Oh, ik denk ook zeker niet dat ze gemarteld oh, nee? wordt. Nee. nee Waarom zeker? niet? Omdat dat, zij heeft natuurlijk een veel te, hoog, uh, profile, veel te hoog profiel om dat echt te laten gebeuren. Zij, zij is een, een gevangene uh, die, die inderdaad zoveel naar, naar buiten kan brengen, die, die het politieke spel zo goed kan spelen. Uh, ik denk dat ze haar met alle egaars behandelen. Ik denk zeker overigens, het zou zo kunnen zijn dat die blauwe plekken echt zijn. Ja overigens, precies, weet want die waren te zien ook dat. foto's. Uh, ja, dus maar, maar hoe ze daar gekomen zijn, ja, dat, dat, daar is ook niet iedereen van overtuigd. Uh, maar uh, ja, zij heeft gewoon in, in de tijd dat ze er 2,5 miljard bij elkaar graaiden... want ik zou het ook niet anders kunnen noemen... heeft ze natuurlijk ook heel veel politieke vijanden gemaakt. Ze heeft bedrijven afgepakt van mensen, de, de Oekraïense... Uh, toplaag. Die, die, dat zijn clans. En, en daar gaan assets van de ene clan naar de andere als je de politieke macht hebt. En daar heeft zij volop aan meegespeeld. Um, dus... Nee, onder de indruk uh, is, is niemand. Nee. En ook niet dus van die blauwe plekken. Nee, u ook niet zo te horen. Uh, <laughs> Timoshenko was een van de initiatiefnemers he, van die Oranje ja. Revolutie in 2004. Laten we heel even luisteren naar een, een fragment van de NOS uit die tijd. Mm -hmm. In Kiev zijn nog steeds uh, zo'n 100.000 mensen op de been... voor het gebouw van de kiescommissie. Josh! Niet de stembus, maar de straat lijkt nu de verkiezingsstrijd in Oekraïne te zullen beslissen. Studenten hebben tenten opgeslagen om een waken voor de democratie te beginnen. Ja, dat was 2004. U mm -hmm. kwam daar toen wonen. Ja. Uh, hoe was dat? Ja, dat was op zich fantastisch. Want het was natuurlijk een hoopvolle tijd... Uh, waarin iedereen dacht... Uh, als wij ons daar nu met z'n allen achter scharen... dan gaat er echt iets veranderen. En uh, ik, ik denk dat niet veel mensen... heel veel vertrouwen hadden... Uh, in, in de zittende macht. En, maar... De boodschap werd zo mooi gebracht. En, en iedereen geloofde in, in dat koppel, uh, uh, Yushchenka en, en Timochenka. Ja. Dus uh, ze geloofden hun boodschap en ze geloofden echt in betere tijden. Ja, toen was het allemaal anders. En, en dat beeld, die tenten daar, want ik neem aan dat u daar naartoe bent gegaan toen. Ja. ja. Nou ja, dat was natuurlijk heel hard verwarmend. Dat, ik, ik, ja, als in elke grote Sovjetstad uh, is er in, in, een soort van hoofdstraat, een allee, zes banen allee, met grote uh, betonnen blokken van, van gebouwen daarnaast, uh, waar de, de meiparades en zo gehouden worden. Nou, dat was bezet, dus dat was ook meteen de revolutie. Dat was voor mij zelf een beetje een deceptie, dat een <lacht> revolutie dus één straat Is Zo klein eigenlijk. <laughs> ja, en daarachter gaat het leven gewoon. Gewoon door. Maar uh, daar zaten wel mensen in, in min 15, in, in pakken sneeuw, uh, met houtvuurtjes te overleven uh, voor de democratie. En die werden dus over de, de hekken, want het was natuurlijk wel afgezet, uh, uh, door de andere kant. En uh, dus daar, daar kwamen de burgers van Kiev kwamen daar uh, knollen en broden en melk over die hekken tillen. Uh, om die mensen uh, de weken door te helpen. Dus dat was op zich, vond ik dat wel zeer ontroerend om te zien. U heeft daar vier jaar gewoond, mm -hmm. inmiddels weer in Nederland. Wat vindt u nou iets wat u heeft meegemaakt, daar waarvan u denkt, ja echt typerend Oekraïne? Nou, heel eerlijk gezegd vind ik dit typerend Oekraïne. Want het... het uh, zoals Timoshenko dit nu uitspeelt... internationaal, is, is fantastisch. En in Oekraïne... Um, het, het volk... Het kraait er niet naar. Dit, dit, dit, voor hun is dit zo'n spel wat zo ver boven hun hoofd zich afspeelt. Uh, het, het, het gat tussen uh, de Oekraïner en, en zijn politici... die allemaal miljarden waard zijn... Uh, en, en natuurlijk niet allemaal op eerlijke manier verkregen... Uh, is zo groot dat het feit dat, dat de internationale politiek zich hierover opwint... Nou ja dat, ja, dat glijdt van hun af. Ja. Omdat ze denken, je begrijpt daar helemaal niets van. En uiteindelijk bleek Timoshenko dus één te zijn eigenlijk met hen en hetzelfde. Ja, zij, zij heeft alleen uiteindelijk nooit de presidentsstoel gekregen... waar ze wel op uit was. Dus zij is nooit zo hard van de troon kunnen vallen als eerdere nee. kandidaten... die ze elke keer toch weer verkiezen. Simpelweg ook omdat er niet heel veel keuze is. En, en uiteindelijk is de een niet beter dan de ander. Uh, en maar... hoe, hoe was het voor u hè, om daar te wonen als westerling in Oekraïne? Ja, dat is om, om hele andere redenen fantastisch. Want het is, het is ook een, een prachtig land. Met, uh, het was inderdaad de graanschuur van, uh, van de Sovjet-Unie. Dus het, het is even groot. En het lijkt ook op Frankrijk met enorme glooiende graanvelden. Uh, ook heel uh, veel gastvrijheid. Uh, heel groot boerenland eigenlijk. Met alleen een, een zeer corrupte en, en daardoor bijzonder rijke bovenlaag. Die eigenlijk, nou ja, zeer los staat van de rest van het land. Heeft u wel eens wat meegemaakt aan de lijf, eigenlijk, die corruptie? Uh, ja, zeker. Want ik leidde daar uh, uh, om te beginnen een, een persbedrijf en uh, een internationaal bedrijf. Dus wij stonden natuurlijk sowieso, staan al die bedrijven te boek als bedrijven met geld. Dus uh, ja, de corruptie is zo wijdverspreid dat daar kom je hoe dan ook mee in aanraking. En hoe dan? oh, je belasting, uh, de, de, de manier waarop het belastingssysteem werkt. In, in principe gaat het helemaal niet om of je nou winst maakt, verlies maakt... en hoeveel. Uh, ze, ze kijken naar de grootte van je bedrijf... en waar je vandaan komt en wat je doet. <lacht> en dan met een natte vinger zeggen ze... nou, dit moet jij gaan betalen. Dus zij konden gewoon echt niet geloven... dat een Westers bedrijf in de eerste paar jaar accepteert... dat je verlies maakt. En, en gewoon dat als een investering ziet uh, met uitzicht op iets beters... Dus ja weet je, een, een aangifte in die zin van het woord bestaat niet. Nee. Dus wat dat betreft begrijp ik ook wel de opwinding over het juridische systeem in Oekraïne. Mm -hmm. Want dat is verschrikkelijk. Ja. Uh, en daar kon ik me ook ontstellend over opwinden. Uh, zeker als je de, de wegen niet kent en je weet niet exact precies hoeveel je moet betalen voor welke uitspraak. Uh, dat, dan werkt dat tegen je. Dus ja. ik, die opwinding begrijp ik wel. Alleen, die dwing je, de, daar dwing je echt geen ommekeer af... nu met een boycott van een, een aantal voetbalwedstrijden. Nee, daar gelooft u helemaal niks van? Nee. Nee, nee, dat zit te, te diep in die maatschappij. Ja, dat neemt twintig jaar, dertig jaar. Ja, als het al überhaupt gaat veranderen. Ja, als iemand zich daarachter gaat scharen. En, en dat, zal, dat zal dan uiteindelijk wel de politiek moeten zijn. Maar die heeft daar geen enkele baat bij. Nou, in dat land wordt dat EK gehouden hè, over een maand. Mm -hmm. Leeft dat eigenlijk überhaupt, dat voetbal? Ja, Oekraïners zijn gek op voetbal. Dus die, die houden van het spel, die houden van het in het stadion zitten... Uh, met grote pullen bier en, en zakjes met uh, zonnebloempitjes. En uh, daar feesten vieren, ja, absoluut. U bent wel eens geweest, zo te horen. <laughs> ja, ja. En dat was leuk. Ik vond het heel erg leuk. Ja. Ja. Maar zijn die kaartjes van het EK te betalen eigenlijk überhaupt voor die mensen daar? Nou, wat ik begrijp is dat er heel veel sportclubs uh, uh, dat opgekocht hebben. Dus hun kaarthouders komen daar wel sneller bij. Begrijp, het gemiddelde kaartje kost uh, 140 tot 180 dollar... Uh, dus dat is een klein maandsalaris. Dus de gemiddelde Oekraïne zal daar niet echt snel aankomen. Uh, ik denk alleen dat, dat via de clubs en hun vaste kaarthouders. wat natuurlijk totaal andere bedragen zijn. die wel gewoon passen in het uitgavenpatroon mm -hmm. van een Oekraïne. dat ze op die manier in ieder geval de fanatici wel, wel binnen kunnen komen. En je hebt daar natuurlijk echt de rijken en de armen. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook landen als China en Zuid-Afrika gehad. Hè? Mm -hmm. waar ook dit soort vergelijkbare evenementen ja, zijn geweest. Ja. En dan de gebieden rond die stadions enorm zijn opgeknapt. Ja. En een paar straten verder armoede. Ja. Dat geldt ook voor Oekraïne? Ja, absoluut. Ja. Nee, de, de, ik, ik ben zelf afgelopen zomer in Kiev geweest nog. En dan zie je de weg. A ah, is het hele vliegveld wat gewoon twintig jaar met een uh, matig functionerend Sovjet uh, gebouwtje moest doen. Is nu een, een prachtige terminal bijgekomen en een zesbaansweg naar de hoofdstad. Uh, en, en dat zal. Ik ben niet een garkif geweest, maar dat zal niet anders zijn. Dus dat is ook waarschijnlijk helemaal opgepimpt. Maar. Uh... Daarbuiten, A, is het een gigantisch land, dus dat, dat krijg je niet zo snel even opgeknapt. Nee. En daarbij zal er geen voetbalsupporter de moeite nemen, denk ik, om buiten de drie wijken die hiervoor bestemd zijn te trainen nee. en eens dus even een, een taxi te bestellen om het platteland op te gaan. Want had u dat, hè? u verkeerde natuurlijk ook gewoon daar in de upper class als, als mm -hmm. CEO van zo'n bedrijf. Had u inderdaad een beeld van die armoede? Ja, zeker. Kijk, als je daar woont, en ik heb er vier jaar gewoond... dan ga je natuurlijk zeker het land in. En, en, en alleen al onze drukkerij stond ergens uh, uh, anderhalf uur rijden van Kiev. En dat is echt wel een totaal andere omgeving. En, en ja, dan krijg je zeker een heel goed beeld van hoe de gemiddelde Oekraïner leeft en En had u daar ook contact mee met die mensen? Uh, nou, inderdaad gewoon of als opdrachtgever, dus in dit geval met de drukkerij... Alleen uiteindelijk, het bedrijf dat ik leidde, dat daar werkte een man of 170. En daar was ik, nou, daar waren een paar buitenlanders. En daar waren natuurlijk het gros, was daar gewoon Oekraïner. Dus hun bruiloften en begrafenissen heb ik in ieder geval voor een deel wel meegekregen. Ja, ja. En hoe was dat? Ja, ik, ik vond dat altijd heel bijzonder. Dus we hebben een, een, een begrafenis in een dorpshuis... waar dan uh, alles uit de kast wordt getrokken... om een fantastische lunch te organiseren... om zo iemand te gedenken met, met, met veel drama en, en mooie speeches. En, en daar zit wel een hele hoop... Uh, ja, passie en voor mij romantiek in, omdat ik het minder ken dan ja. de, voor hun is het gewoon. Nou, stoer hoor. <laughs> Vier jaar CEO geweest daar in dat land. Hartelijk dank, Josja Zijlstra. Graag en Tussen 2004 en 2008 woonden ze dus daar in Kiev, in Oekraïne. En we spraken over de mogelijke boycott van het EK door het Nederlands kabinet... als de situatie van Julia Timoshenko in haar cel niet verbetert. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. En het is vandaag 1 mei, de Dag van de Arbeid. Ja, hele mooie toepasselijke muziek voor mijn tweede gast. De oudste partij van de arbeidminister Bram Stemerdink. Al 50 jaar lid van de partij. Waar denkt u nou aan bij dit lied? Dat geeft enorm veel herinneringen. Ik heb ook een klein machientje thuis. En als je eraan een zwengeltje draait, dan komt de internationale tevoorschijn. En doet u dat wel eens? Dus zo één à twee keer per <laughs> week staat bovenop de boeken, dan pak ik dat dingetje Het is in. niet waar. Ja, zeker. Is het echt waar? Doet ja, u dat? hoe ouder je wordt, hoe kinder je wordt. Zou ik dat zijn? <laughs> en, en waarom doet u dat? Op wat voor momenten? Nou, het, het is een, um, de, de sociaal-democratische beweging heeft natuurlijk een geweldige traditie en geschiedenis. En um, die heeft ook voor een belangrijk deel het uh, aanzien, het gezicht van met name dan Europa bepaald. Ja, ja, ja. En uh, mijn oud, ik kom uit een gezin. wat vroeger het Vrije Volk had lid van de Varen, was van de vakbewering. Dus ik kom uit een gezin wat helemaal doordrenkt was als je het zo mag noemen, van ja. de sociaaldemocratie. Ja, dat is Ik dus ben dan weer bedreven. groot geworden. Ja. We hebben u uitgenodigd omdat u vandaag... een, een Partij van de Arbeid heeft gekregen. Die heeft u ook heel trots en fier op uw revers zitten. Omdat u 50 jaar lid bent van de Partij van de Arbeid. Mag u hem zelf omschrijven? Ja, dat is de gestileerde roos in de vuist. Ja. Met daaronder 50 jaar, of 50, een gestal 50. Eén bij één en goud, volgens mij. Uh, ik denk dat het dubbel is, zoals dat heet, geloof ik hè? Ja. Mijn vrouw heeft uh, over hetzelfde speldje gekregen. Ja, kunt u mooi samen aantrekken als u dat mooie dingetje, die Ja, ja, ja precies. maar ik ben niet zo van de speldjes. Maar gaat u hem dragen, dragen, inderdaad, of helemaal niet, nou, hè? Ik heb ook uh, vele mooie, of vele, een aantal mooie onderscheidingen. Die draag ik dus eigenlijk nooit. Mm -hmm. Ik denk dat is dus verhoudingsgewijs ik dit speldje vaker zal dragen. Want uh, u bent vandaag dus op deze manier door de Partij van de Arbeid... in het zonnetje gezet, letterlijk. Welke woorden zijn u bijgebleven van de speech vandaag? Eén de, zin. De burgemeester. Ja, uh, het was een opsomming van wat ik allemaal gedaan heb in de Partij van de Arbeid. Ja, maar ook vast iets moois over wie u bent en wat u betekent heeft. Nou ja, dat ik uh, dus daardoor, door al die functies die ik gehad heb... En, uh, van minister, Kamerlid en raadslid en lid van Provinciale Staten... vond hij dat ik grote verdiensten heb voor de partij... Ja. Nou, dat is dan mooi meegenomen. Dat is hè? zeker mooi meegenomen. U bent staatssecretaris geweest, minister geweest, kamerlid geweest. Ja. U heeft een enorme geschiedenis. En u zegt, ja, ik kom al uit zo'n nest waar dat eigenlijk in ja. de hand lag. Vijftig jaar geleden besloot deze meneer dus... om lid te worden van de Partij van de Arbeid. Of was dat zoiets vanzelfsprekend in uw gezin? Nou, dat is eigenlijk uh, met mijn voorgeschiedenis vanzelfsprekend... dat ik een keer lid zou worden van de Partij van de Arbeid. Ja. Maar we kwamen ook toevallig, wij trouwden ook dat jaar... Uh, naast mensen te wonen die actief waren, zeer actief in de vakbewering... het vrije volk lazen. Nou, we raakten met de nieuwe buren in gesprek. En toen vond ik het eigenlijk toch wel tijd worden... om langzaam anders een keer lid te worden. Ja, want die tijd, u heeft dus 50 jaar Partij van de Arbeid meegemaakt. Ja. Dat is toch wel flink wat. Wat was nou de mooiste tijd voor u? De mooiste tijd hier, ja, dat is toch op het moment... dat je in aanmerking komt om lid van de Tweede Kamer te worden... vond ik wel fascinerend. Mm. Ik kwam de toenmalige, beroemde, beruchte fractieleider Burger tegen. En die deelde mij mee. Uh, als voorzitter was hij van de militaire commissie van de PvdA. Jij gaat daar opvolgen. En Wierda was de militaire specialist in de Tweede Kamerfractie. Ik was totaal verbaasd. Ja. En hij, hij zei vervolgens nog wel: Wil jij dat? Ja, en? En ik zei toen: Ja, meneer Burger. Ik was <laughs> totaal uh, overbluft. Ja. En, uh, en zo is het eigenlijk gegaan. Dat was dus in 1968 al. En ik ben toen op de, hoog op de lijst van de Tweede Kamer gekomen. En ik heb uh, de heer Thans toen opgevolgd. En ik ben in 1970 in de Tweede Kamer gekomen. En in 1973 werd ik staatssecretaris. En dat was natuurlijk ook de jaren 70, de jaren van. Van Joop den Uil. Precies. We ja. hebben een, een mooi stukje uh, gevonden van Joop den Uil. Uh, het is uit 1975. Uh, um, het kabinet Den Ayl, die was aanwezig bij een betoging tegen Franco, de dictator in, ja. uh, in Spanje. U weet dat nog? Ja, ja, ja. En dan, wat doet hij dan? Hij wurmt zich in Den Haag door de menigte en grijpt een microfoon. Even luisteren. Ja. Wij staan hier om te strijden tegen de tirannie die ons het hert doorwondt. Wij zijn één. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Ja. Ontroerd. Ja, ja? Ja. Zie ik traan in uw ogen? Ja, nou, dat zal overdreven zijn, maar ik ben ontroerd. Job den Uil was uh, een man die buitengewoon inspireerde. En eigenlijk in elke situatie eigenlijk ja, ik durf te zeggen, elke situatie de goede woorden wist te vinden. En niet alleen op het hoogste niveau, als je dat zo wil noemen... Uh, intellectueel, als het om gedichten ging. Maar ook als hij op verkiezerscampagne was... en vanaf de daken uh, werd geschreeuwd door een paar bouw, uh, bouwvakkers... Hé hey Joop! En dan kwamen ze naar beneden. En dan praatte hij met hen als één van de mensen daar. En dat was fascinerend altijd om te zien. En inspirerend. Kon u dat ook? Eh... Uh, ik niet als je op de Daar wil ik me absoluut niet meer vergelijken. Maar ik ben in staat om mensen te inspireren. Dat is mij vanmiddag verzekerd. Toen ze me speech ja <laughs> ah, Dat waren nog die mooie zinnen. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Daarna is er ook weer een heleboel gebeurd, natuurlijk. Hè? Den El, we hebben uh, meneer Kok gehad. Ja. Hoe keek u daar tegenaan? Ik uh, vond Wim Kok zo ongelooflijk kil. Um, daar ging geen enkele inspiratie van uit. En dat kwam eigenlijk hierdoor, denk ik... omdat hij weinig ideeën van zichzelf had. En je moet toch ook iets in je hebben, ideeën hebben... wil je ze overtuigend uit kunnen dragen als je daartoe in staat bent. Maar Wim Kok, vond ik altijd, had weinig van zichzelf. En ik heb dan ook een aantal keren op een aantal vitale punten... Uh, een behoorlijke botsing bij hem gehad... toen ik nog lid van de Tweede Kamerfractie was... Mm -hmm. uh, wij konden eigenlijk qua karakter niet door één deur. Om het zomaar eens uit te drukken. En ik, vind, ik heb dat ook toen in een boek uh, geschreven. Uh, dat is toen in de periode uitgekomen... dat Wim Kok net premier was of premier was. Ja, en ik nog kamerlid. En uh, daar heb ik een aantal dingen voorspeld... die helaas zijn uitgekomen. Namelijk? Nou, zijn, zijn kilheid, maar zijn volstrekt gebrek aan ideeën. En met als absoluut dieptepunt voor mij... toen Wim Kok uitgerekend de Joop den Uyl lezing hield... waarin hij zei dat de Partij van de Arbeid... zijn ideologische veren moest afschudden. Nou was dat bij Wim Kok een, uh, um, eigenlijk heel moeilijk... omdat hij ze niet had. Maar hij, hij toonde daarmee dat hij een politicus was, een puur... Pragmaticus, zonder eigenlijk een boodschap, zonder een, een toekomstvisie. En een sociaal-democratische partij die de problemen van alle dag niet weet te verbinden met een toekomstvisie, mensen uitzicht geeft die kan geen leider van een sociaal-democratische partij zijn. Maar is het niet zo dat dat op dat moment nodig was in het land? He? Dat Den Uyl in die tijd dat nodig had, dat elan, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat Kok in een totaal andere tijd de leider was. En oh. dat er misschien nu weer iets heel anders was. Of zegt u nee, Den Uyl is eigenlijk, die stijl hebben we altijd nodig. Het gaat, gaat me niet zozeer om de stijl, als, als het gaat om... De er, ideeën. Is, er is bij, bij honderd uh, jaar herdenken uh, van de internationale... Van de meibeweging, van de 1e mei. is er een prachtig boek verschenen in Duitsland. En dat heet 100 jaar toekomst. Dat betekent dus dat de, tijden, dat de tijden veranderen. Natuurlijk. En dat andere tijden, andere maatregelen. andere inzichten, aanpassingen, allemaal duidelijk. Maar je moet mensen altijd uitzicht blijven geven op de toekomst. Altijd verder kijken dan de dag van vandaag. Doe je dat niet. Dan, dan is er geen visie en dan ga, komt een partij als een, socia een sociaal-democratische partij... heeft dan geen boodschap, dus geen bestaansrecht. Maar ja, die partij was best heel groot onder Kok, hè? beduidend groter dan nu. Den Uyl, onder de Uil had de Partij van de Arbeid 43 zetels. Onder Kok heeft de Partij van de Arbeid een paar zeer grote nederlagen geleden. En alleen vanwege het feit dat het CDA een nog grotere nederlaag leed... kon de Partij van de Arbeid zich handhaven. En nu dan? Want uh, nu staat het er ook niet al te best voor. Nee, maar ik ben eerlijk gezegd... Uh, als ik naar Samson luister... Ja, de nieuwe leider. Ja, de nieuwe leider. En ook naar Spekman. Dan ben ik ja, de eigenlijk helemaal opgelucht. <laughs> Want? <laughs> Omdat om eindelijk uh, ze weer uiteraard over de problemen van vandaag praten... maar ook proberen een visie naar de toekomst toe op tafel te leggen. Naar welk soort samenleving willen we nou eigenlijk in Nederland? Willen we nou een samenleving van haat en neid? Willen we een samenleving van groepen in de Nederlandse samenleving... verketteren? Of willen we toch proberen in die samenleving solideer te zijn? Niet alleen binnen Nederland, maar ook in Europa... met de wereld daarbuiten. En uh, die boodschap, die hoor ik nu doorklinken... in de manier waarop... Samsung, het programma, de ideeën... op dit moment van de Partij van de Arbeid verwoord. Dus ik ben eigenlijk vol hoop en ik ben... Bijzonder goed gemutst ook vandaag naar Leiden ja, de gegaan. De veren zijn weer opgespeeld eigenlijk. Ja, om daar de 1 mei te vieren. Ja. Ik vind dat er op dit moment weer redenen zijn voor de Partij van Arbeid... om de 1 mei met opgeheven hoofd te vieren. Ja, want dat vroeg ik mij uh, tot slot af. Wat u nou op zo'n dag als vandaag... behalve waarschijnlijk de internationale straks weer, hè, te laten luisteren. Ja. Wat u nou nog doet vanavond op zo'n dag als één, deze 1 mei. Oh nou, Ik begin met in de trein te zitten. Ja. Maar uh, wat ik vanavond doe, ik ben uh, met een boek bezig... dat gaat over de sociale democratie en het vraagstuk van oorlog en vrede. En wat ik het laatste jaar eigenlijk doe... als ik maar een minuut vrije tijd heb, dat is of schrijven of studeren. Dus als ik vanavond thuis kom... dan zal ik zo met een half oog naar de tv zitten te kijken... Maar ik ben eigenlijk bezig met mijn studie... en mijn gedachten te ordenen voor dat boek. Nog steeds even, even druk, volgens mij, u. Ik, ja, ik, ik mag wel zeggen dat ik het altijd betreur... dat er vier, maar 24 uur in een dag zitten. Hartelijk dank voor uw komst. En eh, nogmaals gefeliciteerd met dat speltje hè, van de Partij van de Arbeid. Ik sprak met de oud-minister en staatssecretaris Bram Stemerdink... en hij kreeg dus een speldje van de Partij van de Arbeid... omdat hij 50 jaar lid is. Dit was hem weer, onze uitzending van vandaag. Morgen is het woensdag en wordt er gevoetbald? Zijn we er niet? Um, u kunt op onze site 2dingen.nl reacties achterlaten en ook gesprekken terugluisteren en meer lezen over onze gasten. Straks BNN Today met uh, Willemijn Veenhoven. Wat zijn jullie onderwerpen vandaag? Ja, morgen wordt er gevoetbald. Ja. En wel door Ajax. Ja, ja, dat is ook zo natuurlijk. Jeetje. En wij hebben wel mooi even Theo Jansen zometeen. Oh, wat leuk. Met, uh, die, uh... Nou, we gaan hem toch ook gewoon winnen? Ja, we zijn al lang ja, kampioen natuurlijk. We maar... komen uit Amsterdam toch? <laughs> ja, goed. Oh. Luc zit zich gruwelijk te ergelen nu al. Oh, wow. En terecht, Luc. Twente. Nee, hè, leuk. Ja. Dus we ja, hebben Theo ja, Jansen, ja, dat is leuk. En we hebben Erwenners, uh, want dat is zijn sportblok. Dus Erwin uh, is er. Um, verder de inwoners van Londen die kiezen hun burgemeester donderdag. En die campagne is heel smerig, hoe smerig. Dat hoor je rond kwart voor tien. En um, Elko Bos van Roosentaal, NOS-correspondent, die volgt het hele bezoek van Geert Wilders in Amerika. En daar vertelt hij zo meer over. Dat allemaal is het nieuws van half negen. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1: het NOS Journaal. Geert Wilders wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Hij zei dat in New York, waar hij is voor de presentatie van zijn boek... over zijn strijd tegen de islam. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie... wordt een van de kernpunten voor de PVV in de komende verkiezingscampagne, zei Wilders. Newt Gingrich stapt uit de race om de Republikeinse nominatie... voor het Amerikaanse presidentschap. In een videoboodschap op zijn website maakt hij bekend dat hij zijn campa campagne opschort... wat in de praktijk betekent dat hij ermee stopt. Het ging niet goed met zijn campagne. Gingrich kon alleen in theorie... Met Romney nog weer houden van de winst in de Republikeinse race. En de Britse politie heeft twee mannen aangehouden... die mogelijk iets te maken hebben met de dood van een 17-jarig meisje uit Letland. Het lichaam van het meisje werd op Nieuwjaarsdag gevonden... op het koninklijke landgoed Sandringham in het graafschap Norfolk. Mannen van 28 en 31 werden gearresteerd in een plaats niet ver van dat landgoed. Over een motief is niets bekendgemaakt. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 1 mei, over half 9. Goedenavond. Geert Wilders die is in Amerika om zijn boek te presenteren. Zometeen NOS-correspondent Ilke Bos van Roosentaal. Hij is er namelijk bij. En we bellen Ajax-voetballer Theo Jansen morgen. Dan is het natuurlijk die day Nou ja, dat is eigenlijk al geweest. Maar toch is het een spannende dag morgen. En hij vertelt ook even hoe dat allemaal ging met die penalty... die hij nam afgelopen zondag tegen Twente. Dat was natuurlijk wel even spannend tegen zijn eigen oude club. Hij durfde niet echt te juichen. En waarom en hoe, dat hoor je allemaal zo meteen van hem en Erme Wennemars. En deze week kiezen de inwoners van Londen hun burgemeester. En die campagne is smerig, heel smerig. Hoe ze campagne voeren, dat hoor je over een... Uurtje. Joris Kreugel die stond met uh, heel veel vrouwen voor de deur van de Ahoy... waar vanavond het concert is. Ik had er best wel bij willen zijn, maar ik moest werken. Concert van de Backstreet Boys en de New Kids on the Block. Dus jij werkt dus niet meer, je bent niet nee. ver. Nou, dan ben ik niet ver. Ja, ja, Wat zeg je nou Laat nee, nee. jij mij voor? We staan hier allemaal vrouwen te stegelen voor Ahoy... voor het concert van de Backstreet Boys en New Kids on the Block. En ze zijn aan het vergaderen wie voor raam mag staan. Hilarisch tafereeltje. Wil je meekijken hier in de studio? Dat kan, de hele studio vol met mannen. Eigenlijk zoals elke avond, hè, lukt. Ja, Zo raar? Ja. ja. Radio 1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je ook een Ruben Visser het Hoofd en Patrick de Vos. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Alle twee meegedaan aan de uh, BNN-documentaire. Of, nou ja, soort, soort van documentaire. De Slag om Arnhem. Die is helemaal nagespeeld. Je hebt hele spannende dingen gedaan, Ruben. Ja, klopt. ja dat is ja. spannend. Behoorlijk spannend. Namelijk de hele Slag om Arnhem nagespeeld. Of, nou ja. Tot, uh, tot het mogelijke, in ieder geval uit het vliegtuig gesprongen. Dat ga je zo meteen uitgebreid vertellen. Maar eerst even, heb, heb je een goede dag gehad vandaag? Ja, heerlijk. En Norma, kon je in de dag kater? Het soort van. Bij <laughs> allemaal. Jij ook? Ik had nauwelijks kon je in de dag kater, maar ik heb wel een prima dag gehad. Oké. Okay. Blijf zitten heren, zo meteen uitgebreid over die bnn ook. Maar eerst Luc... Toen we Today's Topics. Nieuws over de Wietpas. Eigenaren en klanten hebben namelijk helemaal geen zin in dat registratiesysteem. Ik moet me laten registreren. Je weet niet wat voor gevolgen dat het heeft. De gegevens zeggen, zijn niet voor iedereen beschikbaar. Maar dat is een kwestie van de tijd, denk ik. En verder ook de opbouw van de zendmast in Smilde. Hoge Smilde, dat doen ze met de helikopter. Echt heel cool. En heel bijzonder kennelijk. En minister Spies wil lijsttrekker van het CDA worden. En dat hoor je allemaal zometeen na 9 uur in Today's Topics. Eerst het sportnieuws. Gio, goedenavond. Goedenavond. De kans dat de Nederlandse volleybalsters naar de Olympische Spelen gaan... wordt kleiner en kleiner. In de eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara... verloor Oranje met 3-1 van Polen. Tja, Caroline Wensink, dat is geen fijn begin. Ja, daar valt natuurlijk zwaar tegen. We komen hier om, ja, om in ieder geval... Op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 offered the chance of managing my country. I'm uh, looking forward enormously to the task ahead. Everyone knows it's not an easy one. Nou, hoop belangstelling daar, dat kon u horen. Maar tussen het geklik van de fototoestellen door zei Hodgson dat, het, dat hij blij is met deze kans. Hij zegt ook dat iedereen weet dat het een heel moeilijke klus zal worden met Engeland. Dat kun je wel stellen, want echt veel tijd heeft hij niet. Het EK voetbal begint namelijk over 38 dagen. En mocht je je nou afvragen wie die Hodgson precies is. Hij was eerder bondscoach van Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten en Finland. En ook was hij coach bij Internationale, Liverpool en Fulham. En de internationale sportwereld werd vandaag opgeschrikt door het overlijden van zwemmer Alexander Daleroen. De Noor werd vorig jaar nog wereldkampioen op de 100 meter schoolslag. Alexander Daleroen. Daleroen op weg naar de wereldtitel. En misschien ook op weg naar een wereldrecord. Hij gaat heel dichtbij komen. 58-71 zeg. Wat een fenomenale tijd. De Noorse zwemmer overleed aan een hartstilstand tijdens een trainingskap in de Amerikaanse stad Flagstaff. Hij werd gisteravond onwel in zijn hotelkamer, waar hij werd gevonden door zijn teamgenoten. En dat was de sport voor dit moment. Vanavond meer, hè, vanaf 10 uur. Ja, dankjewel. Radio 1, PM Today. In Amsterdam is vanavond om 7 uur een roedel krakers de straat opgegaan om te demonstreren. De gemeente die verwacht problemen en die heeft de krakers alvast een aantal regels opgelegd. Marike Kessel van AT5 die is daarbij bij die demonstratie. Marike, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar op het Mercatorplein? Nou, inmiddels is de demonstratie verplaatst naar de Jan evertjesstraat dus wat meer de stad in. En op het Mercatorplein was de demonstratie heel rustig en vredig. Dat je eigenlijk dacht van, nou, wat er van tevoren werd verwacht lijkt niet te gaan gebeuren, maar halverwege Jan Evertjesstraat uh, wilde de politie de demonstratie stilleggen. Nou, dat waren de krakers niet van plan. Dus nu staan ze eigenlijk uh, recht tegenover elkaar. Er zijn al een aantal mensen ge gearresteerd. En de uh, ME-busjes hebben een soort van cirkel gemaakt om een groep krakers. En die, die lijkt totdat dat die nu allemaal uh, stuk voor stuk uh, gearresteerd gaan worden. En hoeveel zijn het er? Nou, ik denk dat het er uh, rond de 200... Zullen zijn. Mm -hmm. En het, het idee is. Uh, ja, het is 1 mei hè, en dan, dan vinden de krakers dat ze de straat op moeten om te demonstreren tegen. Nou ja, onder andere het kapitalisme, geloof ik. vinden ze. De, de, de poster van, die ze hebben verspreid op het pamflet staat op. schrijf niet alles wat je krijgt voorgeschoteld. anarchistische, anti-kapitalistische demonstratie. Ja. Dat uh, dat is het. Ja, dat, dat is een hele mond vol. Ik heb dat pamflet ja. gelezen, um, wat ze hebben verspreid. En daar stond onder andere, er was een soort afsluitende slogan. En dat, uh, daar las ik, uh, anarchie, solidariteit en nooit meer werken. Dat is de slogan voor vanavond. Ja, ja, de, de, ze hebben het vroeger gelegd dat we van we zijn, uh, uh, ja, wordt vaak gezegd, uh, harige uh, werkschuwen, tuig over krakers. Nou, zeggen uh, dat we klopt eigenlijk. We zijn uh, een niet, omdat we, uh, ja, we willen gewoon op een andere manier bestaan, zelfvoorzienend. Uh, dat is een beetje het idee erachter. Ja, maar nu is het nu, nu, nu is het echt. Uh, ja, ik weet niet of die idealen en ideeën nu nog echt goed naar voren komen, want nu is het eigenlijk krakers versus uh, me en. Uh, is het spannend hoe lang dit uh, nog uh, blijft uh, staan. Ja, is, je zegt spannend. <laughs> is het inderdaad ook spannend of valt het mee? Nou, het gaat een beetje in vlagen. Kijk, eerst ging de demonstratie gewoon heel rustig. Toen werden de krakers een aantal keer gevorderd om te stoppen. Dat deden ze niet. En ja, toen heeft de ME wel een aantal charges uitgevoerd, dus uh, met paarden en uh, met busjes erin. Nu staat het weer stil, maar het is elke keer een status quo en dan, dan wordt er weer iemand gearresteerd of dan gebeurt er iets. En er zijn ook echt wel wat schermutselingen geweest tussen de krakers. En, uh, uh, en, mee. en daarbij ging het er best wel uh, pittig aan toe. Jij klinkt nog opgetogen, Marieke. Nou, het is hartstikke spannend. <laughs> ja, ik hoor het aan Ik had nou. mijn al kwijt en dat soort dingen. Dus ik moet hem eigenlijk even gaan zoeken. Nou, veel er nog van daar. Of tenminste, geniet er nog van. Ach, heb, heb, heb een mooie avond op 1 mei. Okay. En de krakers zelf, die dachten waarschijnlijk dat het al wel een beetje uit de hand zou lopen. Daarom hebben ze een handleiding op hun site gezet. En die kan je vinden op facebook.com slash bnntoday. En die handleiding staat wat je moet doen als je wordt opgepakt. Misschien ook handig als je geen kraker bent. Marieke Kessel, dankjewel. You right. got a job to do. I know I've got a role to play. I'm not exactly up to far a part of Whoa! Land Trots, Tim Knol, gonna get there. BNN today. Today, today. Willemijn Veenhoven. Ik wil meedoen aan de Battle of Arnhem. Ik hoorde dat we zouden gaan springen, Dat zeg ik heel eerlijk. Nou, toen was ik al verkocht. De Tweede Wereldoorlog die vond plaats van 1945 tot 1948. Geloof ik. Ja, wanneer was dat ook alweer? Nou, dat was een fragment uit de eenmalige reality documentaire van BNN. De Slag om Arnhem. Het is uh, voor jongeren in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk heel lang geleden. En het lijkt het net dit een heel uh, grappig fragment, of het daar alleen maar over gaat. Maar ik heb hem net gezien vanmiddag, het is een mooie documentaire. Het idee daarachter is, ja, voor jongeren is de Tweede Wereldoorlog heel ver weg. Maar door het letterlijk naspelen van die slag om Arnhem, komt het ineens heel dichtbij. Er deden elf jongeren aan mee. En um, het ging echt eraan, zo, uh, aan toe, zoals toen de slag om Arnhem, om, om Arnhem pardon... <tiek> Beetje koningin, dagkater. Um, het gaat over een loodzware training. Die volg je. Je ziet die elf jongen loodzware training volgen. Om uiteindelijk diezelfde parachutesprong te maken boven de Ginkelse heiden. Als toen de bevrijders in 1944. En een van die jongens uh, die meedeed is. Ruben Vissert-Hoofd. Ruben, goedenavond. Goedenavond. Dat is een mooie docu. Ik zei het net al. Um... Erg de moeite waard. En um, Patrick de Vos zelf, vijf keer op missie geweest, onder andere naar Afghanistan. En jij geeft dit, dit soort trainingen aan. Ja, hè, je leidt mensen op in het leger eigenlijk. Dat komt het op neer. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, ja dit soort uh, de dingen die hij moest doen, Ruben. En ik heb jullie werden opgeleid in tien dagen, Ruben. Als echt tot paratroopers, zeg maar. Um, en het was back to basic, zoals het ook in 1944 was. Ja. En dat zag je onder andere aan dat jullie heel goor voedsel kregen. Een soort iemand riep kattenbrokken, geloof ik. Nou, gewoon voedsel. Het is natuurlijk zo'n... was een vechtransoen. Ja. Het is niet uh, zoals je thuis voor school kijkt. <laughs> Want waar bestond het uit? Nou, vooral heel houdbaar. Hm. Ja, maar een soort... Ja, dan jij in blikjes en dan moest je dan opwarmen. En, nou, ja, jij vond, vond het wel bij Ik vond nou, het is niet mijn favoriete eten, maar ik vond het wel, vond het wel prima. Ja. <laughs> het is een... een, een, een jullie, je ziet ook echt in die documentaire dat jullie trainen uiteindelijk voor die sprong. Uh, vooral de training was zwaar. Wat, wat vond je het indrukwekkendste eraan. Um, qua ja, ik bedoel, vond je het fysiek heel zwaar? Of bedoel, op nee. een gegeven moment moet je natuurlijk echt uit een, uit een vliegtuig springen? Vond je dat, ik kan me voorstellen, dat het ook niet heel alledaags is en heel makkelijk? Dan moet je ook voor trainen. Ik zag jullie op grote hoogte dingen moeten doen. Ja, nou, ik denk dat ik het zwaarste vond dat. We werden aan de ene kant dan wel heel erg fysiek uh, belast, mm -hmm. en aan de andere kant moesten we echt gewoon opletten om zo'n training te volgen. En dat werd tegelijkertijd werd er gebeurd, uh, gebeurde dat, mm -hmm. waardoor ik af en toe dan het gewoon moe was. En dan moest ik alsnog opletten bij de training. Ja. En op een gegeven moment ja, vond ik dat wel lastig. We moesten s'nachts dan patrouilleren. En dan ja. zochten we weer vroeg opstaan om alert te zijn bij de training. Ja, want ik zei net even tijdens de plaat tegen jou van... Uh, ja, ik ben zelf een BNM, maar ik dacht BNM-productie... het wordt een beetje spuiten, achtig weet ik veel. In ieder geval een beetje grappig rollen, maar het is vrij serieus. Ik dat valt ook wel veel te lachen. Maar die, jullie ondergaan echt de training zoals dat vroeger ook is gebeurd, toch? Dat ja. is wel qua heftigheid in ieder ja, geval. Maar dat maakt de documentaire juist ook uh, heel realistisch en heel uh, leuk om te kijken. Ja. Even een fragmentje, want um, uh, jij neemt het vrij serieus Ruben, tenminste in het begin. En toch zaten er ook mensen bij die uh, uh, nou ja, nogal laconiek waren in het begin dan, en het een beetje onderschatten. Wat was jouw verwachtingspatroon eigenlijk? Ja, weet ik niet. Toch, Misschien gaan we nog stappen of zo. En we nog gingen stappen? Je weet toch nooit? Vroeger gingen het toch ook uit? Oh ja. Ik heb mijn concealer vergeten. Je wat? Mijn concealer. Wat, is, wat, wat dat? is dat? Dat is voor, voor, voor je Walla. Ja, dat was het fragment. Jullie, moesten allemaal, jullie hadden allemaal een hele koffer met spullen meegenomen. En toen um, moest je het eigenlijk allemaal afstaan. Hè? Ja. Komt neer. Wat, wat mocht je houden? Uh, ik geloof dat je drie items, of twee of drie items mocht houden. Ja. En ik had heel hoopvol. ik had ik mijn psychologieboek meegenomen, maar... In één keer ingekeken, nee, Daar was het niet echt tijd voor. Nee. Uh, Patrick, jij bent ook te zien in, uh, in, uh, in deze documentaire. Jouw collega's trainden in deze documentaire, die jongeren. Jij hebt dat zelf ook gedaan. Um, je, je hoort het net in het fragment. Hè, meisjes, weet ik veel, concealer, mee. was er als een jongen. Maar uh, bussen haarlakken, uitgangsschoenen, ja, weet ik ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen als trainer dat je, je eigenlijk stiekem kapot lacht. Ja, dat is, dat is inderdaad wel... Uh, eigenlijk als je die, die rol, die de instructeurs dan nu, uh, nu spelen... Eigenlijk is dat ook acteren, wat ze soms moeten doen omdat je soms inderdaad, als je dit soort taferelen meemaakt... en ik heb ze zelf dat niet zo extreem meegemaakt... maar dan is het inderdaad eigenlijk is het om je te bescheuren af en toe. Ja. Maar je moet natuurlijk wel in die, in die rol van instructeur blijven. Ja, want uh, ze, ze waren best hard, de instructeurs. Ja, nou, dat of, te laat komen ja, opdrukken. Ja, um. ja. Nou ja, streng maar rechtvaardig noemen we dat. Want zo gaat het er in het echt ook aan toe. Ja, absoluut. Ja. Um, absoluut niet alleen maar lachen, nog even een fragmentje. Jullie omgaan, want het kan zijn hartstikke zware training. Er wordt op een gegeven moment ook een uh, vuurgevecht gesimuleerd in het bos waar jullie bivakkeerden. Let's go! Het waar we net de binnen schoot. Toen we in de laag zaten. Nou, die, ik heb, diegene achter mij heb ik niet gezien. Er staat er ook nog drie. En Ik weet wel bijna 100% zeker dat we allemaal aan de klote waren. Was <laughs> dat, dat zwaar, die training? Deze, deze nacht? Uh, ja, dat was, was wel pittig. We moesten onder zo'n uh, zo zuil te slapen. Ja. En het regende echt pijp en Alles was nat. en Inderdaad, we moesten weer s'nacht patrouilleren. Nou, maar toch, hoe, hoe heftig dat ook was... dat is wel echt een van mijn highlights uit het programma. Want? Ja, ik weet niet. Inderdaad, de back to basic gaan, dat back-to-basic gaan... dat maken wij natuurlijk nooit mee in het... Uh, in ons westerse luxe leventje. Nee. Dus dat is me echt wel bijgebleven. Wat het idee is is, is om... om nou ja, het is sowieso gewoon een heel mooi avontuur. Ik wil heel veel mensen, ik geloof jij ook, deden in eerste instantie mee... oké, okay, cool, we gaan een parachutespool maken. Maar heb je nou ook echt het idee van... ik begrijp een beetje wat, wat die Britten toen meemaakten en kan je het een beetje in, in hun verplaatsen? Ik kom dichter in de buurt, maar ik weet uiteindelijk... Nou, je, als wij uit zo'n vliegtuig springen, is het alleen... Hey, cool, we zijn geland en uh, het is gelukt. Ja. En voor die Britten en voor iedereen die toen dat deed... toen het de landen begonnen, de ellende pas. Dat uh, ja. er allemaal vijanden zijn. Ja, er zijn aardig wat uh, bij omgevallen toen, ja. geloof ik. Bij de landing. Ja, heel veel, ja. ja heel Duizenden. Veel. Ja. Even een fragmentje, want uiteindelijk daar gaat het natuurlijk om... na twee weken dan is dat moment. Luister even mee. Bizar. Hoe was de sprong? De eerste, ja, de eerste sprong was echt uh, inderdaad bizar. Ja? So, ik, nou, ik, ik heb natuurlijk helemaal geen verwachting, want ik heb nog nooit een parachute gesprongen. Nee. En uh, je staat uh, 300 meter naar beneden te kijken. En je Schrik. Weet ja, je, weet niet, je weet niet wat er gaat gebeuren. In één keer hang je ondersteboven in de lucht en hang je twee seconden later aan een, aan een parachute... Ja, dan natuurlijk die adrenaline in je lichaam. En ja, toen ik landde inderdaad. Aan de ene kant was ik opgelucht dat ik geland was. Maar toen juist inderdaad die vreugde, die blijdschap, die, die, dan, die mij overmeesterde. Toen ja, kon ik ook even niet denken aan, weet je wel, van toen. Ja. Hoe het toen ging. Maar toen was het inderdaad gewoon mijn adrenaline en mijn extase. Was het nou vooral gewoon te gek om mee te doen? Of, of uh, even de verantwoorde vragen? Of heb je daar ook nog wat, wat van opgestoken? Jawel. ja voor, voor mij was het inderdaad gewoon... Ik werd uitgenodigd om het, om het parachute te springen. Ja. Maar toen ja, we zijn we echt wel ingeleid. In ik, ik heb ook van huis uit wat wat uh, toch wat van mijn opa meegekregen over de Tweede Wereldoorlog. Omdat hij er ook wel actiever uh, bij was. Mm -hmm. Dus ja, ik ben er wel iets bewust van geworden. Ja. Dus dat was misschien ook de overweging om mee te doen. Ja. ja. ja. Even nog een laatste fragmentje, gewoon omdat het leuk is. Dan moet ik die even wel uh, inleiden en die kan gewoon. laurent Ja? ja. Ja, wat? Um, wacht even, uh, Sajant. Major, ik weet het niet meer. Sorry. je vond de zenuwen. Ja, Sajant. Meneer, ik weet het echt. Sorry. Ik weet het niet meer. Nee, Ehm Laatste keer Geen dat ik het je vertel. Ik weet het niet meer. Dat duurt nog even inderdaad. Oh, major. Sajant Major, sorry. <laughs> ja, dat was Lauwers Die is uiteindelijk niet meegegaan. Die heeft niet gesprongen. Nee, nee, nee. Die, die mocht heeft, niet. Die, nee, die heeft het inderdaad. Uh, nou, maar het is ook niet voor iedereen weggelegd. En, en het is ook niet zomaar wat uit een vliegtuig springen. Nee. Dus ze wilden wel zeker weten dat iedereen... die uiteindelijk uit het vliegtuig sprong, dat hij ook... Maar hij trok het gewoon niet, hij... uh, Nou, ze vonden uiteindelijk dat hij niet, zeg maar... Uh, goed genoeg was in de opleiding om, het, om uiteindelijk veilig uit het vliegtuig te springen en, en veilig te landen, met name. Ja, en dat is ook en wel de... heel mooi. Dat zie je ook heel goed dat het gaat om, om je buddies. Hè? Dat, uh, dat is nu al een beetje te kort om te bespreken, maar dat is heel mooi hoe je ziet dat je met degene die jou moet helpen in oorlogssituaties, dat je daar nou een hele hechte band mee krijgt. Dat, ook de hele groep onderling is mooi om te zien. Donderdag, dan is hij te zien 9 uur bij BNN op 3. Heren, dankjewel. Rumen Visser het hoofd. Mooi naam. Patrick de Vos, dank. Graag gedaan. Radio 1, The Today. Zometeen bellen we Theo Jansen. Morgen is D-Day voor Ajax. En we kijken natuurlijk ook even op terug op afgelopen zondag op zijn penalty tegen FC Twente. En de campagne voor het burgemeesterschap in Londen lijkt op een stevige pot modder gooien. Hoe smerig het eraan toegehoord, uh, dat hoor je zometeen. Maar eerst de dag van onze Joost. Wat een hectiek hiervoor gehoorlijk. Ja, ja, behoorlijk. Ja, behoorlijk. vertrouwen, fans. Ja, ik ben, de, ik ben de groep een beetje het opdelen, zodat iedereen uh, een eerlijke kans krijgt om naar binnen te gaan. Want vanavond is het concert van? Van de Backstreet Boys en uh, New Kids on the Block. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen. Nummers 1 tot en met 10. 1, ja. Sylvia. 2, ikzelf. 3, Linda. Helemaal naar het buitenste vak. Jullie worden zo in vakken gedeeld. Ja. Nee, jullie zijn 96. Jullie moeten echt naar achter. Dan kan ik ook 5 vijf uur aankomen en vragen gaan staan. Ja, er liggen ja, om... hier mensen vanaf 10 uur s'avonds. Jij komt uur aan. Dat ja, kan toch, niet. Vrienden, als jij hier op tijdje staat en wij zouden voorkruipen. Wat zeg je nou? Staat, laat jij mij voor? Kan iedereen gewoon even luisteren? Gewoon even, alsjeblieft. Dan kan het allemaal gewoon netjes gedaan worden. Er komen straks 15.000 man hier in Ahoy. Denk je echt dat iedereen achteraan haar gesluit dat je het tegen gaat houden? Mensen die als eerste hier waren, die hebben recht op een goede plek. Nou, jij werkt dus niet meer, je bent niet nee. ver. Nou, dat ben ik niet ver. Jij organiseert eens. het allemaal. Nou. Nou, waar ben je van dat jij de, hier even de leiding voor de deur bij Ahoy neemt. De We gaan naar de ANWB, dit is een spookrijder. Rijdt u op de A31 van Hardingen naar Leeuwarden, dan komt u in de buurt van Vraneker een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechtsrijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal het traject nog even. Rijdt hij op de A31 van Harlingen naar Leeuwarden. Dan komt hij in de buurt van Vraneker een spookrijder tegen. Gaan we verder met de dag van Joris Kreugel. En die is bij het concert van New Kids on the Block. En de Backstreet Boys natuurlijk.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 Jullie worden zo in vakken gedeeld. Ja. Nee, jullie zijn 96, jullie moeten echt naar achter. Dan kan Allo. ik ook om vijf uur aankomen en vragen naar staan. Ja, er liggen hier mensen vanaf tien uur s'avonds. Dus ja, doe er maar even Dat kan toch niet? Velle, als jij hier op tijd zou staan en wij zouden voorkruipen. Als jij dat nou? staan, laat jij mij voor. Kan iedereen gewoon even luisteren? Gewoon even, alsjeblieft. Dan kan het allemaal gewoon netjes gedaan worden. Er komen straks 15.000 man hier in hoor. Denk je echt dat iedereen achteraan sluit dat je het tegen. Mensen gaat die houden. als eerste hier waren, die hebben dat recht op een goede plek. Nou, jij werkt dus niet meer, je bent nee. niet nee. ver. nou, dat ben ik niet ja, Jij organiseert het allemaal. Nou. Nou, Waar ben je van? Dat jij nou. de, hier even de leiding voor de deur bij ooit hebt. Ik heb de leiding al ja, jarenlang gezegd. Nou, en vorig jaar heb ik even afgekeken bij Daniek hoe, hoe mooi zij dat organiseerde. En ik, ik vind het gewoon, ja, dat vind ik gekvaardig. Mensen die als eerste komen, die verdienen gewoon de beste plek. En ik wist toevallig, nou, als ik gisteravond hier om tien uur al voor de deur ligt, dacht ik van, ja, ik zal wel eens eerste hier uh, present zijn. En daarom heb ik de zwarte stift meegenomen. Daarom heb ik als het ware, ja, de leiding genomen. En uh, de eerste kreeg nummer één. En zo zijn we doorgegaan tot nummer 128. En die gaan we nu opsplitsen groepen, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt uh, om een mooie plek te bemachtigen. En uh, eigenlijk werd iedereen gewoon goed mee op, ja, één een, iemand na, wat je net dat, hoorde. Wat? Welk nummer had jij? Nummer één. Nee, je had geen nummer één, want je was aan het voordringen, nou, nee, inderdaad. Maar als gewoon degene die het is komt, ga je gewoon zitten en klaar. En ik bedoel, zulke dingen moet je dan of gewoon goed regelen van tevoren. Zeggen niet halfweg als hier al 300 man staat, dan ben je al punt 1 te laat. Punt 2 zijn die vier ingangen. Twee om te zitten en twee om te staan. Op het moment dat dan iemand uh, die hier zogenaamde leiding neemt, mensen wil sturen naar een ingang om te gaan zitten. En dan wordt er wat van gezegd, dan krijg je een windkracht 12 over je heen. Van, joh, uh, dat is niet waar, We gaan die vier deuren open. Ja, prima, dan moet je dat zelf weten. Maar dan gooi ik mijn kont in de crypt, dan ben ik ook eigenwijs. Welke man kan nou zeggen dat hij 500 vrouwen achter zich aan heeft zitten? Toen waren het nou 500 mannen, dan was ik in één keer heel aardig geweest. Dan was het heel anders. Ja, van welke man ga jij echt helemaal klein? Oh, oh. Uh, welke niet? Als, als het maar een piemel heeft. Ik ja, ben uiteindelijk toch maar een beetje naar achteren gegaan. Ja, een verzoek van mijn vriendin. Geen ruzie maken? Nee. nee. We hebben ook alweer vriendjes gesloten. We maken je druk over, dus natuurlijk zijn er erger dingen in de wereld. Maar het is wel heel frustrerend, want wij hebben ook geen oogdicht gedaan. En het is gewoon jammer dat, dat één iemand het dan verziekt voor de rest, Want hij geeft ook het slechte voorbeeld. Hoe laat was je, tien uur gisteravond? Ja, dat klopt. Hoe was de nacht? Slecht, Onweer. We hebben gelukkig onder dat dakje gelegen. Maar uh, ja, om te zeggen dat ik topfit ben, dat is wel andere kiezen. En voor wie kom jij? Voor Brian. Al 17 jaar. Ja, en je bent nog steeds verliefd op me. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, griebels, griebels. En dan die adrenaline en dan die druk van 10.000 vrouwen die uh, achter je zitten te porren. Dat ja. is allemaal te soppen. Je kan slakken volgen en van rijden ja. Mooi mensen uit de jaren 90 en ja, ook na 2000, hè. Ja, ik hoop ook soms wel. Ja, soms denk ik wel, nou, de meesten zijn hier rond de jaar of 27 20, of ouder. Ja. En dan denk je van, ja, misschien wordt het wel een keer wat minder, maar het blijft gewoon zo. Het is ook leuk om als man naar binnen te gaan. Er hebben ja, nog zit... kaartjes. Ja, dat klopt. Dat zat toen. Ja, de avond van je leven. Nou, ik zou, ik zou lief zijn voor de nieuw Kids on de Blok: tien ontzettende lekkere heren. Ik hoop dat Kevin er vanavond dan ook bij is meegerekend. Uh, fantastische muziek, prachtige dansen, gekke wijven. <laughs> dat is ook wel gezellig. VNN Today. Hashtag durf te vragen. Ja, sinds wanneer prikken we gaatjes in ons oren is de vraag. Hashtag durf te vragen. Het Ineke Stroeken, Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Gaatjes prikken in de oren is al heel oud, want het is de oudste vorm van piercing. Met name in de 19e eeuw is een ooring uh, heel erg gewoon bij vissers. Want vissers die hadden altijd een gouden ooring in hun oor. Als ze dan op zee waren en ze vergingen of ze hadden een zeemansgraf, dan konden de mensen die die mensen vonden, konden dan met die ooring een graf betalen. Hashtag durft te vragen. Morgen weer een nieuwe. Oh nee, morgen hebben we geen uitzending, want dan is het natuurlijk voetbal. Overmorgen weer een nieuwe durf te vragen. Zometeen nog meer BNN Today met Ermen Wennemars, met Theo Jansen. Met nieuws over Wilders uit Amerika. Maar eerst het nieuws met Elisabeth Thomas. De Nationale Herdenking 2012. Vrijdagavond vanaf tien voor zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.